Vijf uur, Christiaan Wonenbakker met het NOS Journaal. De brandweer in Twente begint rond deze tijd weer met het blussen van een grote natuurbrand. In het natuurgebied Aamsveen is door de brand ongeveer 100 hectare verloren gegaan. De brand was al onder controle, maar de brandweer denkt dat er mogelijk ondergrondse brandhaarden zijn... en heeft het gebied de hele nacht in de gaten gehouden. Gisteren hebben helikopters van het leger bij elkaar 230.000 liter water over het gebied uitgestort. Het nablussen in Aamsveen duurt nog zeker tot morgenavond. Duitse wetenschappers zoeken met man en macht naar de oorsprong van de EHEC-bacterie, die al 19 levens heeft gekost. Ze hebben een nationale databank opgericht waarin alle informatie wordt verzameld over mensen die ziek zijn geworden. Uit die gegevens blijkt dat de patiënten opvallend vaak tomaten, komkommers en sla hebben gegeten. Veel meer dan de controlegroep van mensen die niet ziek zijn. Het moet dan gaan om groenten uit Noord-Duitsland. Ook wijst er een spoor naar een restaurant in Lubeck... waar zeker 17 mensen ziek zijn geworden. Via de toeleveranciers van dat restaurant hopen de wetenschappers... dichter bij de bron van de EHEC-besmetting te komen. De buitenlandchef van de EU, Ashton, wil Europeanen evacueren uit Jemen. Als Europese staatsburgers willen vertrekken, dan zal de EU te hulp schieten, zei ze. Het is niet bekend hoeveel Europeanen in Jemen zitten. De strijd in Jemen lijkt te ontaarden in een burgeroorlog. In verschillende steden vechten allerlei bevolkingsgroepen tegen het leger van president Saleh. Duizenden mensen zijn gevlucht voor het geweld. President Saleh weet nog steeds van geen wijken. Ook al eisen betogers al sinds januari zijn vertrek. Gisteren raakte Saleh licht gewond bij een genaataanval op zijn paleis. Zeven mensen kwamen daarbij om het leven. Het weer het is helder en een graad of 13, maar door de zon warmt het vanochtend snel op. Het wordt vanmiddag 23 tot 28 graden. In het noorden en noordwesten blijft het door de frisse wind iets koeler, ongeveer 20 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Dat houdt in dat we nog twee uurtjes in uw gezelschap mogen vertoeven. Of u in het ons, het is maar net hoe je dat bekijkt. En ik zou er ook nog maar even bij blijven, want tussen zes en zeven beginnen we met het gloednieuwe thema Nachtvluchten Classico. En daarin wordt het spits afgebeten door Sopraan Claren McFadden. Wat een prachtige dame. Het is bijna jammer te noemen dat het radio is... maar u kunt ons tegen die tijd volgen via de webcam, dat is via radio1.nl. In dit uur is het louter auditieve verrijking. Een aflevering van Napels bij Nacht uit 2009... waarin Henk van Middelaar in gesprek is met Rob de Graaf. In deze bijdrage van de RVU gaat men uit van de tegenhanger van het Curriculum Vitae, het CI, ofwel het Curriculum Illusionen. Wat willen de gasten nog doen in hun leven? Wat zijn hun dromen voor de toekomst? Wat willen ze nog bereiken? Een sterfdatum wordt gekozen en van daaruit wordt teruggeredeneerd... naar alles wat men voor die tijd gedaan wil hebben. Eerst sterven en dan Napels zien. Rob de Graaf vierde op donderdag 2 juni zijn 59e verjaardag. Henk van Middelaar heet u van harte welkom. Het woord is aan hem. Welkom. Mijn gast vannacht houdt van theater. Al 30 jaar schrijft hij toneelstukken. Jullie interpreteren het allemaal heel anders dan hoe ik het bedoel. Jullie kennen mijn werkelijkheid niet. Niemand kent iets van een ander. We kunnen praten, dat is waar, maar onze woorden zijn dikke gordijnen. Daarachter woont onze ware gedaante, ongezien en eenzaam. Welkom Rob de Graaf. Dank je wel. We een dialoog uit jouw stuk Geslacht. Een van de vijftig stukken die jij geschreven hebt en die nu weer te zien is. Dat uh, klopt. Door het toneel speelt. Het toneel speelt. Ik er ik vanavond hier heel veel binnen. En ik denk dat het komende week hier in heel veel Ik zag allemaal billboards. Dat zou heel goed kunnen, want oh. het gaat het hele, hele land door. Ja, ik, ik, ik, ik heb het deze week elders gezien. Uh, maar deze, deze woorden hè, van jou. Dat, dat, dat illustreert een enorm wantrouwen tegen woorden. Dus ja, kunnen is, wij wel een uur praten? Het is uh, wantrouwen, maar ook een soort. Uh, Enigszins, enigszins wanhopig geloof. Want die woorden zijn tegelijk het enige... waar je uh, in heel veel, heel veel omstandigheden aan vast kunt klampen. Dus je, je moet elkaar wel met woorden proberen te benaderen. Al weet je dat wat je zegt niet altijd is wat je... Echt, echt zou willen overdragen, of niet echt een portret portretgeest... van wie je echt bent of zou willen zijn. Woorden schieten tekort. Woorden schieten, schieten tekort, maar ze schieten wel. <lacht> ze worden enthousiast gebruikt in die stukken van mij. Goed. Ja, je, je schrijft heel poëtisch. Mensen hebben een enorme verbaliteit ook. Uh, ik hoop dat we uh, in dit interview ook af en toe schieten in ons gesprek, zeg maar. Ook al schieten wij tekort. <lacht> Goed. Goed. Uh, uh, als je zo'n dialoog schrijft, wat hoor je het eerste eigenlijk? Een stem? Of, of, of heb je een personage? Ja, als ik schrijf, dan uh, gebruik ik eigenlijk mijn oren. Uh, in die zin dat ik, en dat daarvoor ben ik denk ik ook toneelschrijver... en niet een romanschrijver of een essayist. Uh, ik wil graag dat het, dat het klinkt. En ik stel me niet zozeer de interpretatie van zo moet een acteur dat doen... maar. Het moet wel iemand zijn die het zegt in een ruimte. En er moet stilte genomen worden. Er moet dus tijd gebruikt worden ja. om die woorden. Uh, in, in vorm te geven. Dus dat is altijd wel belangrijk. Ik, en die personages, dat is natuurlijk. Ieder toneelschrijver wordt geacht personages te schrijven. En ik doe dat op mijn, mijn manier ook wel. Maar bij mij zijn het toch. Uh, ondanks dat, dat wat je zegt, het wantrouwen jegens de woorden. zijn het toch de woorden waarin langzamerhand, ook voor mij langzamerhand. bij het schrijven. Uh, de de, de, zeg maar de fine-tuning plaatsvindt, dat je weet wie oh, iemand werkelijk is. Door die woorden krijgen ze langzamerhand een karakter. Ja, precies. En als het heel erg mee zit, dat kan je soms hebben bij het schrijven... dan blijken ze dat karakter te hebben en ook die stem te hebben... en dan blijken ze allerlei meningen erop na te houden. En dan moet je, ook, dan moet je zeker je oor, althans je innerlijk oor, gebruiken. Want dan, uh, dan nemen zij het uh, over en dan ben je eigenlijk... En zijn dat heel andere mensen dan jij bent? Dat hoop ik soms wel, want ze zijn niet altijd de aangenaamste mensen. Toch denk ik dat uh, wie ze zijn wel iets met hoe ik ben, hoe ik leef... Hoe, wat ik al dan niet heb meegemaakt of hoe ik, daar, hoe ik de, de wereld zie te maken hebben. Want uh, ik, ik kan ze niet helemaal fantaseren als een soort uh, buitenaardse wezens... Die, die opeens dingen zeggen die ik, die ik nooit zou kunnen bedenken. Jij had het allemaal kunnen zeggen. Wat, uh... Ja, ik ben bang ja, van wel. Dat ja, zijn soms uh, akelige <laughs> dingen. Zijn het soms akelige dingen. Nou, daarover straks meer. Uh, uh, nog één dingetje voordat we het even over geslacht hebben. Ja. Dat uh, toneelstuk dat nu te zien is. Uh, je bent ook van de miem eigenlijk. Dus het is een beetje raar dat jij... Want miem is ja, zonder woorden. Ja, nou, ik ben eigenlijk van de miem... omdat ik in, in de tijd toen ik begon met schrijven... Uh, althans begon met toneelschrijver. Uh, Mensen kenden die uh, in het van de Miem waren, op de, op de Miem School toen zaten. Maar die uh, niet genoegen wilden nemen met alleen maar uh, zwijgend bewegen en uh, oh. toch heel graag met woorden wilden werken. En in die tijd uh, stond zonder uh, de fundamenten van die opleiding wel en van dat vak wel ter discussie. En inmiddels is het al meer dan gebruikelijk dat mensen, ook al werken ze van het Miem met woorden, werken. Ja. Het is wel zo dat. Uh, Doordat ik op die manier begonnen ben... en ook later veel met memes-spelers te maken heb gehad... en veel met memes-spelers gewerkt heb... dat ik uh, altijd hun manier van naar theater kijken uh, mijn eigen heb gemaakt. En die komt erop uh, neer dat je niet de tekst altijd, altijd als basis neemt... en niet alleen maar de gesproken woorden als basis van, voor een voorstelling neemt... maar dat je ook denkt in de, dingen als ruimte, tijd, lichaam. Het is, okay. het is altijd een lichaam... dat zich in een ruimte bevindt en dat de tijd okay. gebruikt en dan eventueel ook nog iets kan zeggen. En geslacht, dat uh, is een uh, stuk van jou. Ja, het lijkt een soort variatie op het uh, wereldberoemde stuk Who's uh, Afraid of Virginia Woolf? Uh, ja, hoewel hey. het ook wel. Toch ook wel afwerkt. Ja, dat is zeker. Het werkt af. Even heel kort uitleggen. Ja. Het is een, een stel en die krijgt een, een vriend op bezoek... en die heeft een jonge vriend gevonden in Chili. En uh, nou, daar is hij dolgelukkig mee. En uh, dat stel dat het uh, op bezoek is... daar is uh, de lol van het huwelijk wel een beetje verdwenen. Uh, ze zeggen elkaar onomwonden de waarheid. Uh, is, is dat een, een vorm van oerdrama drama zeg maar? Twee koppels die elkaar bevechten... Dat, dat denk ik wel. Want uh, het is, als je eenmaal die context hebt... dan, dan op de manier krijg, krijg je ze dan wel aan het praten. Dus eigenlijk wat ik net zei, je moet, je moet zo'n situatie krijgen uh, in je hoofd zien te krijgen... dat de mensen zijn daar en uh, laat, ze, laat ze maar gaan. En op de een of andere manier is zo'n zo dubbele, dubbele vorm van... naar geluk zoeken en het niet vinden... dat blijkt toch wel een prettig uh, basis te zijn voor het toneel. En verder zijn het... Nou, uh, tamelijk bespraakte en, en ook tamelijk uh, drankzuchtige en uh, nou. eerlijke mensen. Dus dat is een beetje dat Virginia Woolf-trekje, maar uh, ja, dat op andere manier... Het is ook heel komisch. Waarom maak je er iets uh, grappigs ook van? Ja, omdat ik... Omdat ik ook het ook zelf grappig wil vinden. Ik, ik, ik, zou, ik zou mezelf gaan wantrouwen als het Alleen maar, alleen maar tot het bot gaat en alleen maar uh, een soort uh, Bergmaniaans. Uh, Bergman maar maar waarom vertrouw je dat diepte? toch? Want kan, die mensen zijn echt ongelukkig. Ja, nou ik denk dat, de, uh, en, en? dat het een combinatie van zeg maar, banaliteit en diepte, van, van vulgariteit en poëzie, van liefde en, uh, en enorme afkeer, dat eigenlijk die, die, die tegenstellingen. Uh, het, het, het, het interessant maken. En ook het, het stuk een beetje verdraaglijk maken. Als het alleen maar... Want dan grap... verteren wij het niet als toeschouwer. Ja, dat, dat, ja, al... ja er werd behoorlijk gelachen. Ik, ja, ik, ik heb gelukkig. hem in Delft gezien. Ja. In het theater De Vesten. Dat ja. uh, was ook behoorlijk goed gevuld. He, heb jij het gezien? Want dit, Je hebt het vier, uh, vijf jaar geleden... Ja, nee, ik, heb het, ik heb het vorige week bij de première gezien. Gisteravond was ik in Amstelveen. En daar uh, werd gelukkig ook wel gelachen. Maar uh, je merkt dan wel dat... Uh, het, uh, het stuk zit in elkaar dat het nogal, nogal comedy achter begint... en daarna schiet er toch wel een andere uh, nee. uh, sla, slaat een paar hoeken om... en zit je opeens in een heel, in een heel ander salmien. en De kunst van uh, in dit geval de acteurs en de regisseur is... om de mensen mee te krijgen nadat ze eerst denken... oh, hier, uh, dit lachen. is leuk, hier mogen we over lachen, hier mogen we om lachen... Om ze dan toch ook mee te krijgen als ja. het uh, uit een wat, wat uh, zwaarder hout gesneden lek te zijn. Ja, ik liep naar buiten en er liepen mee, achter mij een paar uh, vrouwen. En die zeiden. Nou, wel een stuk om over na te denken hoor. Dus ja, uh, die nou, hebben er misschien de hele nacht <laughs> niet geslapen. Maar de kritieken waren niet zo geweldig aardig. Nee, dat he? heeft, die waren uh, zelfs. Ja, ik vond de, de kritiek op het agressieve af negatief. En ik heb, ik heb, zoals je begrijpt, als dat je overkomt... dan ga je er heel erg over nadenken en dan ga je die stukken erg... Ja. Zo, elk woord op een goud je wegen. En ja, ik kan niet helemaal verklaren wat... Nou, ze vonden jouw stuk wel goed. Maar ja, ook niet het, allemaal hoor. Nee, eentje ja. had er ook dan Maar, maar ja. de kritiek was dat het... Ja, de regie vonden ze niet geweldig. Ja, dat vind, dat ik, dat vind ik jammer. Een en, beetje te... Eh, op hetzelfde niveau, uh, dat al die spelers blijven. Ja, ja, goed. Maar ja, goed. De, het heeft iets te maken, het stuk is al een aantal jaar geleden... is het al door een ander gezelschap gedaan, dat namelijk door het paard. En dat is nogal een, een, een wat anarchistischer gezelschap, dat dan uh, het toneel speelt. En daar, als je dan, dan gaat kijken, denk je, dan heb je zij de herinnering, zij de kennis... Mm -hmm. van die eerdere voorzijgen. Gij... En dan sta je niet meer open voor en deze. En blijkbaar niet. Goed. Ja. Maar gelukkig uh, uh, komt. komen ze wel en ze lachen nog steeds. En uh, inmiddels lachen de acteurs ook, ja. Maar dat vind jij dan toch belangrijk? Ook al heb jij niet de regie, dan is het toch nog steeds jouw kind. Ja, nou, kind zou ik niet, niet meteen zeggen, maar... Uh, de dingen die, die, die je hoort van mensen die het gezien hebben... maar ook zeker de mm -hmm. dingen die erover geschreven worden... die zijn toch niet zozeer je maatstaf... als wel je, de spiegel die je wordt voorgehouden. En als je in die spiegel dan iets heel aankredigs te zien krijgt... Dan, ja, dan word je toch een ja. beetje ongelukkig. Ja, en dat was je dus afgelopen week. Ja, nou, ik was niet... Niet voor mezelf uh, meteen nog. Geluk. Want ik, ik, ik, ik, ik heb dat stuk naar hem geschreven en ik weet ook dat het, uh, dat het leuk en goed kan zijn. Maar wat je natuurlijk uh, of niet zozeer als eerste, maar wel meteen als tweede denkt, is. Uh, hoe moet dat met de voorstelling? Want uh, als schrijver. Maar lig je ben je dan wakker van? dan? Nou, dat is overdreven. Dus, uh, de ergste maar... dingen stonden ook in, in de ochtendkrant. Dus dan heb je, te, heb je nog de hele tijd. Ja, maar dag. eet je dan slecht? Ben je humeur? Nee, nou, ja, humeur ben je misschien. Dat, dat zou je mijn omgeving moeten vragen. Ik vind zelf dat ik uh, heel stooi zijn en, en, en vrolijk blijf. Maar het klaagt natuurlijk wel. En uh, wat ik al zei, je, je gaat al heel snel over. Over de, de, de gang van die de voorstelling nog moet maken, nadenken. Nou, Zo'n stuk dus, wordt veertig dus, keer dat, gespeeld en die acteurs moeten elke keer weer. Dus de teleurstelling vertaalt zich dan in weer zorgen? Ja, toch wel een beetje. Maar goed, die, die, ik was eigenlijk heel blij, want ik heb toen gisteravond de voorstelling voor het eerst weer gezien. En. Uh, toen merk ik dat het, dat het gewoon het stuk overeind is gebleven. Dat de acteurs uh, uh, het nog steeds dragen en spelen. Goed, Rob. We, we praten straks verder niet over dit stuk. Maar gewoon over je fascinatie van uh, voor het toneel en hoe je ooit begonnen bent. Uh, we hebben muziek, die heb jij meegebracht. Je kwam met de mamas en papa's. Maar dat vind je uh, uh, wel goed in de nacht. Nou, ik zal je zeggen... Uh, um, uh, ik krijg wel eens weten dat ik zo cynisch en zo hard ben. Dus dat laat ik nou, om uh, um, te beginnen... Een, een heel zoet gevoiced, een echt mooi zoet gevoiced... en zacht en naar liefde verlangend liedje. Dedicated to the one I love. De en de papa's in Napels bij nacht. Mijn gast... Hé, hey, er komt nog meer muziek, terwijl ik even verder wil praten met mijn gast. Dat is Rob de Graaf. Hij is toneelschrijver. Misschien hebt u dat voor de muziek al gehoord. Uh, en Robje zei, ja, ik, ik wil deze muziek, want ik word vaak zo cynisch gezien. Mijn stukken zijn vaak nogal hard, maar ik... Uh... Meen het allemaal zo slecht niet. Daarom dit. Maar ja. het is ook wel zo. Je hebt ook een. Het, het is een merkwaardige contradictie met je stukken. Die, die, zijn, die mensen kunnen behoorlijk cynisch zijn. Maar jij zit hier als een heel zachtaardige aardige man te praten. Ja, dat, hoe ik zelf ben, dat, dat, dat, daar ga ik niet over. Dat ik ik niet oh, dat, zo wel zeggen. Die gaat er dan wel over. Ik heb liever over die personage. Okay. Uh, nee goed, nee, natuurlijk. Uh, uh, de, er zit een soort hardheid in, in uh, misschien wel in mij... maar zeker ook in, in, in, die, in de, de dingen die ik mensen laat zeggen. Maar ik vind het altijd een beetje ingewikkeld als het over cynisme gaat. Want ik vind ze altijd wel... Ook al zijn ze teleurgesteld, verbitterd enzovoort... Uh, zit er altijd wel een ambitie dat het anders zou moeten. Of een hele sterke herinnering dat het ooit anders geweest is. En dat verlangen uh, vind ik wel belangrijk. En dus voor mij is dat een soort... Uh, een soort uh, medicijn tegen uh, alleen maar cynisme. Ik heb het gevoel dat als je cynisch bent, dat je dan niet alleen weet dat uh, alles slecht is, maar dat je daar ook met een zeker plezier uh, van getuigt. En uh, geen enkele hoop meer hebt op geen dat enkele, dat nee, beter dat het is. Wordt. En Maar wat kan je daar van het verleden nog? Als je, als die, deze mensen ook, die praten uh, uh, in dit stuk geslacht ook over. Nou, nou ja, maar vroeger was het leuk en toen ja. hadden we dit nog en toen hadden ja. dat. En dat, waarschijnlijk is dat. Maar waar, waar, waarom heb je dat dan nodig? Om, om de, uh, om het, omdat ze. Ik zal niet, niet, niet over mij of de mensen in het algemeen, maar zeker de, de mensen zoals ik, ze, zoals ik ze neerzet. Op deze manier is het nu, waar ze in zitten, een tamelijk onverdraaglijke, mm -hmm. tamelijk koude, tamelijk onherbergzame plek. En dus. Uh, komen ze of in een utopie terecht van, uh, met hun gedachte van... zo zal het ooit kunnen worden, of ze, uh, ze koesteren hun herinnering. Nee. En ze zeggen zelfs vaak ook er zelf bij uh, dat, ze zich te realiseren, dat ze zich realiseren... dat uh, ze zich iets herinneren wat misschien niet, niet echt ooit zo gebeurd is. Maar dat de, ze zich in hun geheugen voorstellen. Ja, maar ik denk dat, dat, dat, dat de verbeelding uh, een soort altijd een, een middel is om het... Uh, de, ja. de, de onvoortdagelijke werkelijkheid... Maar veel, uh, veel van jouw personages uh, uh, raken teleurgesteld. Hè? Die, die zijn op zoek ja. naar iets wat ze niet kunnen vinden. Ja. Maar wat zoeken ze eigenlijk? Ze, zo, ze zoeken onvoorwaardelijkheid. Onvoor, onvoorwaardelijke verbondenheid. Uh, dat ik denk dat dat het belangrijkste is. En, uh, en, ze, en wat bedoel je daarmee? Uh, een verbondenheid of een, of een je thuis voelen in de wereld uh, zonder bijgedachten, maar de mens denkt en, en je dus, gewoon overgeven. Dus heet, ja, maar hoe doe je dat? je, ja, je overgeven, overgeven aan elkaar. Of, of? Ja, nou je overgeven aan elkaar. Dat, dat klinkt een beetje alsof je alsof je alles alleen maar loslaat. Maar uh, en ik weet niet of, of, of ze daar nou speciaal naar, naar verlangen, maar uh, wel dat ze dat er een, een, dat er een toestand is waarin de dingen één op één zijn wat, wat ze zijn. Dus waarin vri vriendschap een echte vriendschap is... en hm. geen calculatie... Maar je zit altijd weer iets achter. Maar er zit... Er zit uh, in de werkelijkheid er uh, Maar waarom gaat het zo mis met mensen? Ja, ik denk dat dat... dat dat... Uh, onze menselijke vloek is... dat het altijd misgaat. En uh, waar, waar die dan weer vandaan komt... of die van, van de erfzonde of van, van, van, van een ander tekort komt... Maar ik denk dat we... Maar wat denk jij? Ik, ik denk dat we omdat, juist omdat we die verbeelding hebben en dat, dat er altijd een spanning zal zijn tussen hoe we leven, hoe de werkelijkheid zich aan ons manifesteert en hoe die ook had kunnen zijn. Want we kunnen onszelf niet verbieden om dat te bedenken, hoe het ook zou kunnen zijn. We kunnen een heel gelukkige relatie hebben met dat... dat Ma uh, maakt het toch niet... Dat, uh, daarmee verbieden we... Ons, of daarmee kunnen we onszelf niet de, de, ontzeggen... om ook over een nog idealere situatie uh, te denken. Want de maar ja, bestaan dat is bestaan niet. Ja, dat weet ik. Maar uh, uh, of, of zijn gelukkige personages voor Toneel oninteressant? Dat, dat, dat, dat, dus dat je ook, maakt ze altijd ietsje ja, om, ja. Je moet. Uh, maar dus wat zou je die... je mensen gunnen? Deze, deze personages, wat zou je die gunnen? Uh, je zou ze... Je zou ze gunnen dat ze zichzelf niet langer tegenspreken. En, uh, en dat ze met, met al hun verbaliteit en al hun slimheid... en al hun inzichten in hoe de, hoe de dingen zijn... dat ze daarmee zichzelf niet meer tegenspreken... maar zichzelf gelijk kunnen geven. En ru rustig kunnen gaan zitten en zien dat het goed is. Ja. Maar ze, ze gaan zitten, ze zien even dat het goed is... maar ze bedenken dan dat het morgen waarschijnlijk niet meer goed zal zijn... of dat het ergens anders nog beter dan goed is. En, en, en, en wat wil je ons daaraan... mee, mee meegeven? Nou, oh, je kijkt er heel vies bij. Ja, he? nou ja, meegeven... Waarom, nou, Waarom nou, kijk je zo vies? <laughs> nou, meegeven, dat... dat, dat Daarmee kom je een beetje in de buurt van... Uh, welke boodschap heb je of welke betekenis heeft je, uh, uh, hebben die stukken. Dat, dat vind ik een, mo een moeilijk terrein. Ik zou wel waarom willen... is moeilijk? Want je, wil, je schrijft toch iets... waarmee je iets wil bereiken bij het publiek, toch? Ja, maar dat zit bij mij eerder in de, uh, op het niveau dat je wil dat mensen... doordat ze de dingen die ze uit hun eigen leven... Uh, Kennen, of zouden kunnen kennen, op een verhevelde manier op, uh, op het toneel zien en dus gaan nadenken over, over hun eigen leven. En eigenlijk uh, is mijn ambitie uh, geen andere dan dat mensen over, over hun, hun leven, over het leven, over de mogelijke levens gaan nadenken. En dat je door dat nadenken misschien ietsje sensitiever wordt uh, dan je zou zijn als je, als je dat stuk of. Ja, niet en, gezien zou hebben. En dat doe jij natuurlijk ook als je schrijft. Dat je over je eigen leven nadenkt. Ja. Of over levens van mensen ja. die je kent. Ja. Het, het is natuurlijk, natuurlijk. Er ging het ook even over. Er is natuurlijk een natuurlijke relatie tussen je eigen leven... en wat je zelf jezelf bent. Wat je zelf meegemaakt. En wat je kunt fantaseren. Wat je kunt ja. bedenken. Maar het is ook weer niet zo dat ik de dingen... zo moet mee, hebben meegemaakt... Nee, nee, uh, nee. Als, als die personage omzet, nee, omzet te maar, kunnen maar, schrijven. Maar, maar toen jij pakweg twintig was, waar, ja. hè? Waar, waar, waar, wat droomde jij toen van? Waar was je toen? Uh, nou, werk was en werk van trommelstukken. Dus je bent nu, ja, ik ben nu, uh, ik, bijna 57. Ben ik nu? Ja, dus, uh, toen de twintig was, was wel heel lang geleden. Nee, ik, ik heb altijd willen schrijven en ook altijd wel ah. geschreven, maar uh, toen nog geen toneel. Maar toen ik begon met theater te schrijven. Uh, ging, was dat, dat thema, de thema's die nu in die stukken zitten is dat die, die, die teleurstelling ja, maar ik vraag het je, Rob, ja. omdat, het, omdat het, al die te, personages bijna zijn teleurgesteld in hoe hun leven uiteindelijk gegaan ja. is Dus j, jij moet ook dromen gehad hebben, ja dat kan ook, die hebben we toch allemaal als je twintig bent, wat, wat waren jouw dromen? dat vind, vind ik moeilijk om, om eh, moeilijk omdat dat heel omdat daar een heel, een heel concrete omschrijvingen te geven. Maar waar was je? Ik was ja, als je gewoon letterlijk bedoelt, ik was in Amsterdam. Daar daar ben ik geboren, daar heb ik altijd gewoond. Dus, ja, in, in, in West of ja, niet? ja. We waren in uh, ik kom uit nieuw West en uh, toen moment. Nieuw West is Slotervaart. Ja, dat was toen. Was uh, ik, ik kom uit Slotermeer en ik ben toen met een paar andere personen zijn we. Uh, op een gegeven moment uh, die groep begonnen, die heette ook Nieuw West. En dat, ja. dat was dan. En misschien zat er een, een soort van antwoord. Uh, dat ging over. Uh, het uh, eigenlijk het, de, de utopie van de. Van het moderne, zoals de, de, de, wij kwamen uit een naoorlogsdeel van de stad. En dat mm -hmm. was tot, was toen al, stond toen al een beetje in discrediet hoe dat, hoe dat uiteindelijk geworden was. Maar dat was wel. En nu nog gaat, veel. Meer? Ja, nu nog, nu, nog weer, nu nog weer op een andere manier. Maar toen, toen al zeker was er een soort wantrouwen tegen. En had jij dat ook, dat wantrouwen? Nou, ik had wel... Het uh, zijn nu uh, rumoer, rumoer gebeurten, maar het waren toen hele stille. Ja, want en hele... beschrijft het dus? Wat, wat zag je ja, toen als je op straat kwam? Nou, uh, je zag een enorme gelijkvormigheid. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Uh, uh, als, je, uh, als je op school zat, iedereen kwam uit de gezin... Uh, met een, een, een moeder die thuis was en een vader die werkte... en uh, twee of drie kinderen. En Dat was... Dat was uh, echt het, het, het modale, de modale manier ja. van, van leven. En dat zag je in, zeg maar in Duitsland waar het herhaald ja. om je heen. En verder wist ja, het, uh, was de tijd dat mensen nog, nog wisten of dachten te weten hoe het ja. hoort en waar je aan te houden had. En dat ja. gebeurde heel erg in, in dat soort buurt. En, uh, en ging je daar ook naar de middelbare school? Ja, ja in, in, in Osdorp. Ja. Ja, in, en en in, waar ja. vond jij je vermaak dan? Uh, ja, ik was... Uh, moet, ik, moet je eerlijk zeggen dat ik een, een beetje een stil kind... Stin, stil en, en zelfig kind was... Die nogal, uh, nogal veel thuis had uh, En wat deed dan? Uh, En dat uh, ging ik gewoon lezen. Dat vond ah. ik het lekkerste. Ik, uh, ja. uh, ik heb van, van kind af aan altijd... Uh, uh, was de, de openbare bibliotheek was... Waar ik nog steeds veel kom. Dat was echt uh, de plek waar ik... Waar ik wilde zijn. En uh, als je nog, uh, nog kleiner bent, dan is het even, uh, Als je alle oranje banden gelezen hebt, dan mag, mag, mag ik al rode banden? Nee, die zijn nog te, dan nog te jong voor mij. Dat wil je toch, weet je? Ja, dat ja, wil je die juist. Dan wil je juist die lezen. En dat was zeer. Ik, hey, werd ik, dat van huis uit gestimuleerd bij jou? Nou... Wat was het voor we, milieu? Wel ge, uh, nee, ja, een doodgewoon milieu was het. Uh, hey, die ja, die bestaarding. Ja, ik ben... Uh, gewoon, uh, wij, wij, wij waren ook een, een van die gezinnen... Uh, met een vader die werkte... en een moeder die, die voor het huishouden zorgde. En, hmm. en, uh, en wat deed je vader? Uh, mijn vader uh, werkte in het centrum... en dat was altijd heel geheimzinnig. In, in het centrum van de stad? In het centrum van de stad, ja. Uh, op een uh, bevrachtingskantoor als ik het goed zeg, uh, scheep, echt iets met hadden te maken. Maar we gingen daar heel soms daar wel eens heen om hem af te halen. Mooi ouderwets te ja, bestaan. Ja, precies. Uh, in een pand aan het singel. En uh, daar was, was hij dan, zat hij dan achter een bureau en dat was hij heel belangrijk. En, en dat begreep je helemaal niet als kind. <laughs> en wat verwachten ze van jou? Dat, uh, dat weet ik niet. Uh, ik denk wel dat het ze niet verbaasd zou hebben... Uh, dat ik iets met met woorden uiteindelijk ben gaan doen. Want nou wat ik al zei, ik was iemand die uh, eerder van, van, van, van uh, lezen en van... Uh, van in Zichzelf teruggetrokken zijn hield dan van uh, woeste kinderspelletjes, maar je zegt dat weet ik niet. Je bedoelt dat hebben ze dus nooit gezegd? Nee, mijn, mijn, mijn vader is, is al gestorven toen ik maar elf was, dus dat is uh, met hem heb ik dat contact nooit op die manier gehad. En mijn moeder is heeft veel langer geleefd ja. en die is uiteindelijk heeft, heeft ook mee kunnen maken dat ik uh, ben gaan schrijven. En die was daar, die, die was daar heel blij mee. En op een bepaalde manier geloof ik ook wel trots op. En, uh, maar of ze, of ze dat... Ik denk dat ze... maar Het ligt bijna voor de hand dat ouders toch uh, willen dat, dat, dat hun kind uh, gelukkig is, maar niet alleen maar uh, ja. op zijn eigen eilandje zit. En ik had, had een beetje die neiging... Hey dus ik moest echt buiten spelen. Dat, dat, dat voelde je van, ja, dat vinden ze niet goed... dat ik altijd maar op mijn kamertje ja, zit te zeker. lees. Uh, op moet de wereld zijn. Ja. En... en ik ben ik, ik nog... Uh, en deed je dat dan ook? Nou ja, schoorvoetend als je, als je echt uh, moest. Weet je. Ik, ik weet nog wel dat je dan soms... Uh, was dat als er koude winters waren... dan kreeg je op een gegeven moment werd er een ijs vrijgegeven. En dat was voor mij alleen maar... Uh, een mogelijkheden om nog meer te lezen. En, uh, en, en niet en, op de sloten te gaan schaatsen. Precies, en dan moest je schaatsen of je nou kon of niet. En dat kon natuurlijk niet. Dus, uh, nou goed, dat zijn mijn trauma's. <lacht> <lacht> maar daar gaan die stukken natuurlijk niet over. Weet je het zeker, dat ze daar niet over gaan? Nou komen? ja, niet, niet zo letterlijk in elk geval. Nee, maar het is toch, toch uh, wat je in het begin al zei. Je moet het toch doen met jouw ervaringen. Zeker, zeker. Ja. Goed, uh, het is één minuut over half één. Uh, je hebt nog veel meer muziek meegebracht erop. We gaan nu luisteren naar Tim Buckley. Song to Siren. We hebben er straks voor uh, twaalf al een klein stukje naar geluisterd. Dus prachtige muziek. Long Flooded shipless oceans, I did all my best to smile till your singing eyes and fingers Born child I'm as riddled as the tide Should I stand amid the breakers Or should I lie with death my bride Hear me sing Swim to me Swim to me Tim Buckley, Song to Siren, volgens Ronald onze technicus vanavond, die zei... Dat zou best eens een personage uit een figuur van Rob de Graaf kunnen zijn. Rob, zou dat zo kunnen? Uh, die siren, dat... Uh, dat ik, ik, Siren is de sirene. Ja, ja ik, ik heb toch meer... donkere vrouwen in de meestal, Griekse mythologie. Zet er zijn toch meer, meer uh, wat alledaagse uh, men, Het is meer soort mensen wat maar, je maar, maar kunt Maar hebben de Tim Buckley zelf. Dat zou kunnen. Nou ja, dat hoop ik in die zin. Uh, dat... Dit lied gaat natuurlijk over verlangen, het verlangen naar de sirene... het verlangen naar wat daar uh, onder de rimpelingen van de golven ver, ver, verborgen zit... en dat het naar je toe kan komen. Nou, dat verlangen is wel een belangrijk ja. element, uh, ook, ook in de, de stukken zoals, ja. zoals ik schrijf. Ja. Dan niet zo mooi verwoord en niet zo, niet zo nou, heel anders dus. Maar nou, jouw stukken het, het, zijn er wel juist heel... die mensen spreken prachtige taal. Ja, dat wel, dat wel. Dus ja. het, het is wel heel goed voorwoord. Maakt maak je zoiets blij als je, als je zoiets schrijft? Want, uh, uh, nog even, in het begin ja. zei je zelf, ja, een, ik word gezien als een wat harde cynische man op grond van mijn stukken. Maar ja. wat, wat maakt jou blij? Uh, nou... Uh... Allerlei dingen maak, uh, maak me natuurlijk blij. Het, het, uh, een mooie dag in het voorjaar kan me blij maken. Maar als ik het over werk heb, dan is het. Ja, waar ik toch blij van ben, is als ik dan bijvoorbeeld uh, gisteren uh, bij een voorstelling ben en meemaak dat, dat op de een of andere manier de, de woorden een soort weerklank hebben. En dat die, ja, wat je zelf als. als Schoonheid hoopt te kunnen laten ervaren. dat die ervaring zich ook werkelijk voordoet ja. bij, bij mensen. Dat, dat, dat, dat maakt me wel blij. Ja. Uh, je begon straks over Nieuw-West. Uh, ja. Nog even, jij komt uit Sloterdorp. Ja, uit uh, Slotermeer. Slotermeer. Ja. Ja. En uh, twee van je companen kwamen ook allemaal uit de ja. buurt. En toen heb je. Hoe oud was je toen je die toneelgezelschap... Die uh, het was jaar, ik denk, jaar 25, okay. 30, ja, 75, ik denk 25, zoiets. Dat, uh, en jullie woonden in zo'n nieuwbouwwijk... waarvan de architect hele uh, idealistische gedachten had gehad. Ja. Er komt een soort nieuw... Was dat van Eestra eigenlijk? Ja, dat was De architect van uh, de uh, stedenbouwkunde. Uh, ja, precies. Had je ook de Lelystad niet uh, proberen yeah, ja, te precies, bedenken? Ja, precies, precies. Ja. En in onze eerste stukken... Uh, die we als Nieuw-West dan maakten... daar uh, kwam ik de naam van Ezra veelvuldig veel voor. Het was een beetje een soort dwarse houding... in die zin dat, dat wat ik al zei... We, in die tijd was het allemaal een beetje een diskrediet. Het ging het toch meer over, om, over de nostalgie en over... Ja, en uh, jullie? Behoud, en dat we, waren wij voor een deel misschien... waren we daar niet tegen, maar toen we... Uh, toen we dan die stukken gingen maken... en daarover gingen nadenken... en ook wel omdat we van moderne kunst... en dat soort dingen... Uh, waren we heel erg vatbaar voor zeg maar, de idealen die daar aan de grond hebben gelegen. En het ideaal van ruimte, van een soort egalitair ideaal. Hm. Van, uh... Maar geloofden jullie ook in die nieuwe mens? Nou, ik denk Want dat... dat zat we... er ook wel achter ja, bij, die, uh, bij die Ik ideale... denk dat we meer geloofden in de in de ambitie om aan een nieuwe mens te denken. Je kan het bekende voorbeeld is uh, Nieuw Babylon van Constant, die beeldende kunstenaar. Die maakte heeft een langjarig project gehad, Het heette Nieuw Babylon... waar hij zich een, ja. een, een nieuwe manier van leven en een nieuwe, nieuwe stad voorstelde. En waar wij toen en waar ik nog steeds in geloof in... is in de, het vermogen van de mens om dat soort dingen te bedenken... en, en de, het belang van het belang van de wil om die dingen te bedenken. En en niet zozeer... Maar waarin verschilt die mens van hoe wij nu zijn? Hoe jij nu bent, hoe ik nu ben? Ja, die, die, de mens waar dat soort utopische denkers uh, in geloofden, uh, is, is minder op zichzelf gericht, minder egocentrisch, minder... Oh, maar daar hoopte jij ook op toen je ja, 25 was. Nou ja, met zoveel woorden natuurlijk niet, dat begrijp je ook wel... Maar het was wel. Wij wilden op Ik manier... Ga meteen een beetje terug. Ja, weet je, wel. Nee, ja, nee, je hebt een soort dubbele houding ten ja, opzichte van dat ja. ideaal. Je wilde wel en tegelijkertijd. Nee, nee, maar ja, dat, dat was misschien ook toen al. Is, is altijd al van belang die dubbele houding. Dus niet, niet, niet dubbel, omdat ik zo graag dubbelzinnig zou zijn, maar omdat je met een deel van je bewustzijn in iets wil geloven, maar met een ander deel. Weet van je het dat het niet kan? Weet dat het niet kan. Want ja. wat ik al zeg, wij woonden in, in, in die van de wijken. En ja. dat was dan op papier prachtig. Maar als je jij de, de geheer doorbracht... dan wist je ook hoe saai die sluiten kon zijn. En hoe stil. En hoe, hoe weinig dat met ja. utopie te maken had. Ja. Ja. Dus die, die, die dubbele kennis heeft ook, leidde ook tot een soort dubbele houding. En een dubbel bewustzijn. Maar nu, nu ben je dertig uh, jaar verder. Ja. Ja. En, en denk je er nog steeds zo over? Of, of ben je nu... Nog veel meer met die ene helft van het bewustzijn. Ach, dat kan <laughs> toch nooit. Nou, ik denk dat ik me meer gericht heb op het, uh, wat niet kan dan, dan op wat zou moeten. Maar wat zou moeten en wat, en wat zou kunnen. En wat wellicht... Maar wat niet kan, weet je, als je dat, dat is toch. Hoe mm, moet dat zeggen? Dan ben je dus eigenlijk voortdurend bezig een soort teleurstelling te herkouwen. Ja, maar je kunt, uh, je kunt die teleur, tele, teleurstelling altijd weer, altijd weer nieuwe... Uh, die kom je altijd weer op een nieuwe manier tegen. En die kun je altijd weer nieuwe vormen geven. En die, te, die, die teleurstelling, al dan niet tussen aanleggen, is ook een, ook een energiebron. Want als je teleurgesteld bent, dan is het niet, niet zo zoals het zou moeten zijn. En dus, uh, zolang je dat nog kunt althans... Uh, uh, heb je de mogelijkheid om je voor te stellen hoe het dan wel zou moeten zijn. En dus is, uh, ja. is er een verschil tussen hoe het is en hoe het zou moeten zijn. En dus heb je een reden om iets te, iets te gaan doen. En dat doen is in die stuk van mij altijd een beetje een zwak punt. Waar, uh, het, uh, uh, je kunt in ieder geval zeggen dat je iets gaat doen. En ja, maar waarom handelen jouw perso personages iets? Waarom blijven ze steken in die woorden van goede voornemens? Ja, ik denk dat het een, uit, een uitvergroting is van uh, hoe, hoe het in het echte leven ook gaat. Dat het, ook, dat het gewoon makkelijker is ook... ook ook buiten die toneelstukken, het is makkelijk om te zeggen wat je maar, zou maar willen, maar zou, dan doen dan dan dan dan wat je zou willen. Maar geldt het dan ook voor jou? Zou je zeggen, uh, ik zou ook nog wel andere dingen willen. Uh, dat kan ik niet zo, niet zo zeggen. Dat is voor mij ook gewoon. Want eigenlijk, want dat uh, weet oh, dat ik eigenlijk heel heel blij ben met hoe het, hoe het voor mij gegaan is. En ja, ja het is toch, uh, uh, toch een wonder als je uh, als je met dat dat dat hele kleine terreintje waar je dan blijkbaar iets op kunt uh, schrijven, dan ja, dan stukken schrijven. Ja, als je daar uh, als dat elke uh, keer maar weer blijft, blijkt door te gaan en het altijd weer iets, iets nog ja. iets nieuws blijkt te ontdekken. En, en, en heb jij die, die, die tweede wereld van de toneel ook nodig, zeg maar? Dat je, dat je, omdat je daar misschien dingen in kunt schrijven die je in het letterlijke of in je eigen leven niet zo makkelijk zou zeggen. Je, want je kan je personages ja. behoorlijk harde dingen laten zeggen. Ja, dat is natuurlijk, dat is natuurlijk heerlijk om, uh, om uh, de dingen die je, die je jezelf zou verbieden te zeggen uh, in, het, in het sociale verkeer. dat je, dat je een, een alibi hebt in, in de middengrens in van zo'n stuk uh, om schaamteloos dat wel allemaal te doen. Hmm. En wat houd je tegen in het echte leven, om je zo uit te spreken? Ja, ik ben gewoon uh, iemand die graag uh, aardig gevonden wil worden... en die uh, graag een prettig leven wil, le wil leiden. En dan komt, uh, dan komt het al te hard zeggen van je, je zogenaamde waarheid niet altijd uh, te pas. Hmm. En dan kom je niet in conflict met jezelf, als je... Uh, als je aardig gevonden worden. Ik bedoel, in situaties waarin ik dat doe. Ja. heb ik daar soms toch niet altijd helemaal een goed gevoel over? Nee, nou ja. Uh, ik, je, moet, je moet ook altijd uh, naar allerlei dingen tegelijk zeggen. Je wil, je wil dan gewaardeerd worden, je wil aardig worden, je wil je, wil je sociaal gedragen. Maar je moet ook, en naarmate je ouder wordt, besef je dat maar altijd. altijd besef je dat maar beter. dat je ook een zekere eerlijkheid uh, moet hebben omdat je niet uh, iemand kunt zijn die je niet bent. En, dat, uh, en wie, je, wie je wel bent, dat wordt je uh, steeds duidelijker. Dus uh, ik ben, ben heus niet altijd aardig. Nee. Ik ben heus niet altijd bezig met aardige gevonden. Uh, maar het is wel hoor. zo dat jij nu zegt: Ik, ik ken mezelf beter dan, uh, dan 30 jaar geleden. Ja. Je weet beter wie je bent en, en waar je voor staat. Ja, je hebt natuurlijk. Uh, je, je ervaart dingen, je, je, uh, je ga, gaat re relaties aan met mensen... en die, die lopen op allerlei manieren en die lopen ook op allerlei manieren af. En uh, Dus kom je erachter wie je bent. En je, ik had het net over een spiegel. Nou ja, er worden natuurlijk eindeloos veel spiegels voorgehouden in, ja. in de loop van je leven. En op een gegeven moment kun je niet langer ontkennen... dat wat je in al die spiegels of in al die uh, scherven van spiegels ziet... Dat, het toch, dat jij dat blijkbaar bent. Ja. Je kan niet blijven denken, ik ben eigenlijk heel anders... dan hoe, uh, waar, ik, waar, waar ik door iedereen voor gehouden word. Ja. Dat wordt een beetje pijn natuurlijk. <laughs> en het schrijven helpt ook om te ontdekken? Ja, het is moeilijk om te zeggen of het... Uh, uh, het is natuurlijk een, like ik zeg, het is een, altijd een spanning tussen... Ontdekken en construeren. Dus aan één kant ontdek je dingen... al, al was het maar je, nou, je, je, je eigen vermogen om de, om de dingen te, te formuleren... ontdek je, maar je ontdekt ook uh, allerlei kanten die je blijkbaar hebt... allerlei... Uh, uh, al dan niet gemeene karaktertrekken die uh, je, ja. als je ze in kunt blazen, dan zit ze aan jou. Dus dat is ontdekken. Aan de andere kant is ook construeren. Want je, je verzint ook werkelijkheden die echt ja. niet bestaan en ook niet die van jezelf ben je, lijken. Ben je wel eens verrast geweest over jezelf? Over een kant van jezelf? Dat je dacht: verrek, die heb ik ook. Eh. Uh, uh, dat vind ik moeilijk. Ik, ik, in elk geval, uh, het zou mooi zijn als ik, als ik, zou, als ik zou, nu zou kunnen zeggen. Ja, ik bleek ook heel, heel altruïstisch te zijn. Dat wist ik niet. Ik dacht dat ik een egoïst was. Maar dat, dat soort, dat soort uh, prachtige AHA-leveringen heb ik niet, niet gehad, ben ik bang. Dus ik denk dat ik al, het meest wel, wel uh, voorzien heb. Uh, Hoe je zou zijn. Ja, en, gewoon. Uh, ja, uh, wat is een mens? Een mens is loyaliteit, maar die loyaliteit, loyaliteit heeft zijn grenzen. Een mens is, uh, is optimistisch, maar het optimisme heeft zijn grenzen. Een mens is energiek, maar het, die energie is, die houdt op een gegeven moment op. En, uh, ja, al die, al die trekjes die zijn, die heb, heb ik uh, in mezelf al leren kennen... in, in de loop ja. uh, van de tijd. Ik kijk naar de klok. Zullen we nog één muziekje doen... voordat ja, ons gesprek verder gaat... Uh, je hebt uh, ook klassieke muziek meegenomen... van de uh, Spaanse componist Manuel de Falla. Asturiana gaan we naar luisteren. Wie zingt dit? Uh, Therese Berganza. Therese. En ik ken het eigenlijk uh, omdat ik was ooit in een situatie... dat uh, Wenders Snijders, die, die kan het ook heel mooi zingen. Maar dit is dus Therese Berganza. Teresa Berganza met Asturiana van Manuel de Falla. U luistert naar Napels bij Nacht en mijn uh, gast is de toneelschrijver Rob de Graaf. Rob, uh, soms speel ik met mijn gasten een soort toekomstspelletje. Dan uh, wil ik eigenlijk weten hoe ver ze in de toekomst kijken. En dan vraag ik, wanneer ga je dood? Dat is een soort datum die je dan moet bedenken als ik die aan jou vraag. Vind ik vind dat, zoals waarschijnlijk de meeste anderen aan wie je dat vraagt, ook vind ik dat een heel moeilijke vraag. Ik, heb de, uh, ik wist dat je uh, daarover zou, uh, of althans, dat je daarover zou kunnen beginnen. Uh, het is eigenlijk een on onverdraaglijke vraag. Want elk antwoord is voor mij, als, als ik voor mezelf spreek, is het heel moeilijk om daar om te denken dat het ooit genoeg zal zijn. Ik stel me voor, ik, ik zat te denken, nou ja, negentig, dat is toch ja. een mooie leeftijd. Nou goed, stel 90, dan is het uh, 2042. En uh, stel dan dat je ste verjaardag, die maak je dan nog mee, dat is in juni in mijn geval. Heb je nog 33 jaar? Ja, dat ook nog, maar uh, ik zat gewoon te denken, dat zou... Als het dan zover zou zijn, dan zou je toch denken. Ja, nou nog één keer de overgang van de zomer naar hersens. Dus laat het nog een het, half is nooit erbij. het is nooit genoeg. En als het dan die hersens zou zijn, zou je. Ja, maar ik wil nog één keer de kou nee. voelen en nog één keer weten hoe het is als het echt donker is. En ja, de gedachte dat het ooit dat je ooit ermee klaar zal zijn, die, die is voor mij een heel onwerkelijke. Ik ben. Ik heb twee jaar geleden. Een, en had ik een verkeersongeluk en toen was ik, nou, op een gegeven moment werd ik weer wakker in het ziekenhuis en toen kon ik niet, kon ik niet meer bewegen. Dat het is allemaal weer goed gekomen, maar, maar dan... je loopt toch nog een beetje moeilijk. Ja, ik ik loop, ja zeker, ik loop, het is nog steeds een beetje moeilijk. Maar goed, ik loop dan we, dan vertel we wel. Vertel eens even over dat, wat gebeurde toen met het. Nou, ik was, ik was met, samen met een vriend van me, waren we op de fiets ergens in Amsterdam Noord en toen werden we geschept door een auto en nou, oh. de, toen het volgende, volgende was het ziekenhuis. Waarom maar je ik... hebt dus een tijdje in coma geweest. Ja, zeker, zeker. Zeker. Nou, het komt maar niet zo heel lang. Maar daarna krijg je toch een hele slaperige slaapwaaktoestand... die dan heel lang duurt. En voor je weer echt, echt een beetje helder denkt... dan gaan we een paar weken overheen. En nou ja, dan ben je toch tot zo'n behoorlijk nulpunt uh, teruggebracht. Maar je voelt dan in zulke omstandigheden althans, ik... juist ook wel de, de, de primaire levenswil en, de, en dat... dat in je bewustzijn ook een soort energie zit. Ja. Die niet onafhankelijk is van je lichaam, maar die toch wel, ook als je lichaam het niet meer, niet meer wil en niet meer doet of niet meer kan op dat moment. Ja. Toch wel blijft bestaan. En ik stel me zo voor, of ik heb me dat in de tijd daarna ook wel veel, daar natuurlijk veel over nagedacht. Dat als je op een gegeven moment je lichaam je niet alleen tijdelijk voor zo door zo'n ongeluk, maar echt in de steek gaat laten. Dat je echt dingen niet meer, niet meer kunt. En dat je alleen dingen op, op zou moeten geven. Dan denk ik nog dat... en dat hoop ik ook wel een beetje... dat die, die innerlijke bron... nog steeds wel ja. uh, blijft bestaan. En, en zolang die er is... ook al kan je je kamer niet meer uit denk ik dat je toch wilt leven. Ja. En goed... Uh, leven zou voor mij dan wel zijn moeten zijn... dat je, dat je bezig kunt blijven... Dat mensen iets van je willen. Weet je. Ja, ja, ja. Want, uh, ik ben wel iemand die, die de mensen om zich heen nodig heeft. om, om tot iets te komen. Weet je. Dus, uh, Jij schrijft nooit zelf zomaar iets. Mensen nou, moeten je heel soms wel, maar toch de, de situatie waarin, waar ik me het uh, behagelijker bij voel. is als, er, als je gewoon met mensen samen. een, een ambitie hebt en die, en die gaat proberen uh, te realiseren. En dat, dat maar je ook... moet even aan. Het lijkt wel of je even aangezet moet worden of zo. Ja, zo, ja zoiets is het ook wel. Uh, uh, ik, ik ben iemand die, die, die uh, goed kan... Nou, goed kan, weet ik niet, maar goed wil, uh, of wil kunnen luisteren naar uh, mensen om hem heen. En het is handig als je toneelschrijver bent. Ja. Het is handig als je weet hoe mensen praten. Maar het is ook... Uh, we hadden het net over, over uh, verwachtingen en, en wat je zou willen. Uh, het is... Wat je zelf wilt, uh, dat hoor je soms in, uh, in uh, weerspiegeld in een ander. En hoor je iemand oh, soms die zeggen... Die je is in je wakker wat er eigenlijk al was. Ja, precies. Wat je nog niet wist. Maar dat je denkt, oh ja, dit dat is het. Is het. Ja. Ja. Ja. Nou, nog even over dat ongeluk. Wat, wat, waar, uh, waren je benen gebroken? Wat had je? Ja, uh, mijn been was op allerlei plaatsen gebroken. En ik had een, uh, oh, mijn hersens, mijn hoofd had ook, ook, ook allerlei klappen gehad. Dus, Daar dus, maakte je waarschijnlijk veel meer zorgen over, over je hersenen. Ja, nou ja... Ja, eigenlijk wel. Dus, dus, dus, het was een hele geruststelling dat ik uh, dat op een gegeven moment uh, dat ze uh, hebben getest dat het allemaal nog, nog werkte. Dus het was wel het was een geruststelling en ook een teleurstelling, kan ik je zeggen. Want ik moest toen werd door, door een professor in het AMC helemaal onderzocht en die ging al een testen met me doen. En, en toen was zijn, zijn eindoordeel: was, uh, ja, uw intelligentie is. Die past precies bij uw leeftijd en uw opleidingsniveau. Soms een beetje eronder. Ja, nee, en ik toch had toch gehoopt dat ik natuurlijk in het geheim... eigenlijk heel briljant, briljant was. Dat nog niemand ooit ontdekt had. Maar ik was, dus, ik was eigenlijk gemiddeld... Nou ja, dat is uh, een les die je <lacht> nou ook weer leert. Ben je daarna gaan gedragen? Nou <lacht> ja, ik, ik, ik, ik zoek het gemiddelde in mijn gedrag. Dus, uh, <lacht> nee, maar goed, het was wel fijn dat alles het weer deed natuurlijk. Ja, uh, want uh, dat, ik dat, kan dat, me dat, voorstellen... als je hersenles al hebt, dat je juist... Die benen zou ik ook wel erg vinden. Ja. Maar als je je kop niet meer goed kan gebruiken... Ja, gebruikt, nee, he? precies. De gedachte dat je ja, geen geheugen meer zou hebben... of dat je daar ja. dingen in zou gaan missen. Dat, hm. dat zou wel handig zijn. Natuurlijk. Maar no nooit eerder was de dood zo dichtbij, hm. denk ik. Ja, nee, dat is uh, een heel wonderlijke uh, ja. ervaring. En met welke doden leef je, he? heb je? Heb je nou, vrienden of die, heel, die je altijd eigenlijk meedraagt in gedachten? Dat... Kan ik kan u niet zeggen. Ik, uh, ik had, ja, het is wel grappig dat je aan zit. gisteren uh, bij, uh, bij de voorstelling van geslachtschap... Uh, werd ik aangesproken door een dame die zei... weet je nog wie ik ben? Ik, en ik moest eerlijk zeggen nee, ik weet het niet. En er bleek een, een tante van mij te zijn... die ik decennia lang niet ja. heb. Een zuster van mijn vader. En uh, daardoor kwam, kwam opeens... De gestalte van mijn vader kwam opeens heel dichtbij toen we. want we hadden haar dus heel lang niet gezien en het ging dus ook over familie en wie er allemaal dood waren en wie nog niet. Uh, maar dan, dan opeens is. ja, iemand die je eigenlijk alleen maar in het negatieve kent in de zin van. Wij, van van wie alleen maar het. je kunt je nog wel het gemist herinneren, maar niet meer de man die hij geweest is. die kan toch door iemand die. die hem. Uh, zo nabij is gestaan. Uh, die kwam opeens toch weer dichtbij. En Het was een heel, heel wonderlijke ervaring. Ja. En jij herinnert je vader niet zo heel goed. Hè? Jawel, maar het zijn toch. Het zijn de eerder fragmenten. Eh. Ja. Uh, en, en, en beelden of momenten. Ah, ga je dan, die mevrouw nou opzoeken om, om, om ja, je vader dichtbij je te krijgen? Nou ja, ik, ik ben zeker wel van plan om, om, om, om, om mijn tante Nel, die, die ik dus nog plek te hebben. Ik, ik ga haar zeker opzoeken. Omdat, niet per se om het alleen maar over het verleden te hebben, maar wel om dat toch opeens maar niet te, te, te, te ja. bestendigen. En, en, en afgezien dat je uh, nog heel veel werk wil maken, heb je op privégebied ge nog verlangend. Uh, je hebt geen kinderen, hè? Nee, nee. nee ik, uh, maar komt het omdat je met een man leeft? Uh, ja, dat dat is, kan uh, natuurlijk uh, ja, wel. Ja, nee, maar het is uh, in ons geval is dat nooit echt uh, uh, uh, uh, iets, iets wat in onze uh, manier van leven paste geweest. En nou, op een gegeven moment hoort uh, dat. het tot dingen die je blijkbaar niet gedaan hebt en die blijkbaar, blijkbaar niet gebeurd zijn. En ervaar je dat als een gemis? Nee, ik uh, ervaar het niet als een gemis, wel wel als iets waar je, mm. waar je, waar je, waar je over, over na kunt, kunt ja. blijven denken. Dus ja, ik zou. Ik heb niet een heel. heel, heel veel spectaculairere wens dan dat ik het geluk wat ik nu heb met mijn, mijn vriend, ja. die bestaat dus echt, wat ik met hem heb. Uh, dat ik dat waarom kan zeg je dat, kan je kan niet dus zeg? Nou ja, ik weet niet hoe je dat zegt, maar... Oh, oh, vriendschap bestaat, liefde bestaat. Ja, ja zoiets liefde bestaat. Maar toen jij zo'n e zo eh, zo jongetje op zo'n eiland bijna was... in, in, in die nieuwbouwwijk, had ja. in mijn Leesland, had dat ook te maken met je... dat je al wist van... ik val een beetje op een nee. bepaald terrein erbuiten. Ik nee. val niet op meisjes. Dat je, dat, dat dat dat je misschien... Dat weet ik, dat is... Het klinkt heel plastic, maar je hebt... Laat in de rest van je leven zoveel, zoveel van dat soort verhalen gehoord en gelezen ja. dat, je dat het op een ook een cliché wordt. Wordt. <laughs> wordt het ook moeilijk om je eigen herinnering nog los te maken van het beeld wat je hebt. Ja. Dus ik kan, ik kan het niet, niet meteen bevestigen. Hoe, dat maar, maar voor bent. iedereen is zo'n coming out lastig. Ja. Maar goed, dat je, dat Was het die... voor jou lastig? Nee, ik heb het eigenlijk ik heb het, ik, het was zo'n zo, zo vanzelfsprekende zekerheid. Ik heb het no nooit gedacht. Ja, maar dan dus moet, je moet je het nog weer aan je moeder vertellen? Of aan je, uh... Ja, dat is, dat heeft me, dat is, is nooit, nooit zo'n zo ingewikkeld probleem geweest. Je moeder wist het al waarschijnlijk. Ja, dat, dat heb je nou in mijn moeders. Die weten het al. <laughs> Rob, mag ik je hartelijk danken voor dit gesprek? Ik dank jou van Middelaar in gesprek met Rob de Graaf in een aflevering van Napels bij Nacht. Een bijdrage van de RVU eerder uitgezonden in april 2009. De voorstelling geslacht door het toneel speelt is inmiddels natuurlijk niet meer te zien. Afgelopen donderdag 2 juni 2011 vierde toneelschrijver Rob de Graaf zijn 59e verjaardag. De kop is eraf zou ik willen zeggen. Het begin is gemaakt. En dat geldt ook voor onze jonge Deerne die zo meteen in het laatste uur bij ons te gast is... Op 29 maart 1961 werd ze geboren. Dat betekent dat ze net 50 is geworden. En wat een energie, wat een uitstraling, wat een présence. Kortom, ze staat vol in het leven voor de volgende halve eeuw. Claren McFadden, de in Amerika geboren sopraan... bijt het spits af in onze nieuwe themamaand Nachtvluchten Classico. Wij verheugen ons op een muzikaal spetterend gesprek. Nu eerst even een kort journaal. Tot zo.